Dat zijn de 25. En ik heb de voorbeelden ook naar jullie gestuurd via e-mail. Ik lees eerst even de voorbeelden. Het gaat dus over Al-Mutedao wal khabar Ik zal zo even uitleggen wat Al-Mou'teda is en wat Al-Khabar is. Zin nummer 1. Trouwens, ik zeg in de e-mails dat ik jullie stuur, dat jullie de voorbeelden moeten overschrijven in jullie schrift. Op die manier leer je ook schrijven. Het is niet zo dat je het gewoon gaat printen, maar je moet het opschrijven. Wat je krijgt van mij moet je overschrijven in je schrift. Zin 1. Het tufeh hatu 2. Asuratou djanieletun. 3. El djeriou mufidun. 4. al keparu serion. 5. Annawathatu. واجبة زس الأرض مستديرة نوخ كي التفاحة حلوة الصورة جميلة الجري مفيد القطار سريع النظافة واجبة الأرض مستديرة Even betekenis erbij. Het tofehatu is de appel. Choluatoen betekent zoet. Dus tofehatu chwatoun, de appel is zoet. So te is het plaatje, de foto. Janetun tekent mooi is mooi. Dus het plaatje is, is mooi. Algerio betekent hardlopen, het rennen, het hardlopen, het hardlopen. Dus niet werkwoord, maar de handeling zelf. Het hardlopen, het feit van de handeling van hardlopen. Mufidun betekent is nuttig. Dus hardlopen is nuttig. Alkitaro is de trein. Sari'un is snel. Al-kitaru sari'on, de trein is snel. an betekent netheid, wajibatun betekent verplicht. Dus, an-nafatu wajibatun, netheid is verplicht. Reinigen, je reinigen is verplicht. Zich reinigen, Het, de reiniging... Al-Ardo, de aarde moest de dieraton rond, dus de aarde is rond. Al-Ardo moest de dieratum de aarde is rond. 9 <coughs> naar de uitleg. Al-Anfilatu, al-Sabikatu, Kuluhajumal. Dat wil dat zeggen dat deze voorbeelden allemaal zinnen zijn. Het zijn djumel, zinnen. Wa kulu djumelatin minha, murakkebatun min ismeen. Elk van deze zinnen bestaat uit twee isen. Twee woorden. Wat voor woorden? Isen. Het zijn allebei isen. Met andere woorden, is het geen vier allebei? Er zit ook geen haf bij. Allebei ism. De eerste ism in elk van deze zinnen is het woord waarmee de zin begint. Maar hoe we die welke je ziet, Daarom heet dit ism mubbede. Mubbede. Want tekst mubede betekent iets waarmee je begint. Dus een ism waarmee je een zin begint, die heet mubede. En als we het dan hebben, dan is het dan een ism. في كل جملة فأخفيناه عن نظرنا وقرأنا هكذا التفاحة الصورة الجري فإننا نتحير ونسأل أنفسنا ما شأن التفاحة وما شأن الصورة وما شأن الجري عايز يختط فوقهم Als wij de tweede ism weglaten. En we lezen bijvoorbeeld alleen maar At-Tufah. En we laten halwa weg. We lezen alleen maar at Of we lezen alleen maar as We halen toen weg. Of we lezen alleen maar al jariu We halen Al-Mufidu of Mufidun we weg. Dan komt de vraag eigenlijk: wat is er mee? Wat is er met Tufaga? Wat is er met Asora? En wat is er met El Jeri? Met andere woorden, dan heb je niet, dan weet je niet waar het over gaat. Weet je, heb je geen volledige betekenis van de zin. وأنا إلى ورفعنا إصبعنا وقرأنا هكذا التفاحة حلوة الصورة جميلة الجري مفيد استفدنا فائدة تامة. مار، Als we de اسم isem terughalen en we التفاحة حلوة، de الصورة جميلة. the picture the photo الجري مفيد. the running is useful. Dan pas krijgen والذي أفادنا هو الاسم الثاني في كل جملة. الذي أخبرنا بحلاوة التفاحة وجمال الصورة en het tweede woord dat we eigenlijk weglaten en dan weer terughalen, dat is het woord dat is de isen die informatie geeft over die eerste isen die moesten er is. De tweede isen die geeft informatie over de eerste ism. En die vertelt ons dat de appel bijvoorbeeld zoet is. Die vertelt over de smaak van de appel. En die vertelt over, over de, hoe de foto is. Dat hij mooi is. En hij vertelt ook over de, het hardlopen. Dat het nuttig is. En daarom heet deze tweede issen Gabar. En Gabar betekent letterlijk informatie. Dus hij geeft informatie over de 'al-mubtada'. Wat is Mubtada dus? Mubtada is een ism waarmee je een zin begint. Als je een zin hebt en deze zin begint met een ism, dan mag je gelijk zeggen dit is een ism En de tweede ism die informatie geeft over Mubtada, die heet Gabar. واذا تاملنا اخر كل اسم من الاسمين في كل جمله من الجمل السابقه وجدناه مرفوعا ان als we kijken naar die twee eens die we in deze zin Toe, Holua Allebei me voor. Je zegt niet het toefahata. Of het toefahati. Nee, het tofa toe. En je zegt ook niet het toefahatu, holuaten. Of choluatin, nee, choloatun. Dat is een tweede opmerking. Nou. Nu kunnen we eigenlijk de volgende sterregel noemen. En dat is regel nummer 9. Al-Mubtada'u ismun marfoor fi ouali il-jumla'ti. Al-Mubtada'u ismun marfoor fi ouali il-jumla'ti. Wat is een mubtada'? Al-Mubtada'u is een ism die marfoor is. En waar bevindt hij zich? أيده في نفسه في البدء أو في بداية الجملة من الدين. فضلاً عن هذه القاعدة، القاعدة العاشرة القاعدة رقم 10: الخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدئ أو يكوّن مع المبتدئ. Jumlaten Mufidaten Wat is het Ghabar? Het Ghabar is een ism die ook maar voor is En die maakt samen met de Muftada een complete zin Een goede zin Een zin met betekenis Dus dit is de Muftada En dit is ook al Ghabar El Mubtada is een ism waarmee je een zin begint. Dus als je een zin hebt en het begint met een ism, dan is het ism Mubtada. En Mubtada is altijd maar voor. Dus net als al fa'il die we gezien hebben. En Mubtada is altijd maar voor. En wat is al Ghabar? al Ghabar is ook een ism die ook altijd maar voor is. En die vertelt iets over Al-Muptada. Dus als je een Muptada hebt. En er komt een ism daarna. Die wat informatie geeft. Over die Muptada. Dan mag je zeggen. Dat die ism. Uh, Gabar is. En Gabar is ook net als. Al-Muptada. En net als. Al-Fa'il. Altijd maar voor. Dit is de les van vandaag. Het gaat dus over Al-Muftada en Al-Khabar. Insha'Allah ta'ala is het duidelijk. En anders, als het niet duidelijk is, dan mogen jullie vragen erover stellen. Dus als er vragen zijn hierover, dan kunnen jullie. Die stellen. Of ik barakallah. En het stellen van vragen. gebeurt nadat je je hand omhoog hebt. gedaan. Aït. Achina Jim, je hebt een vraag. Fadda. Je mag ook praten als je wil. Graag wel. Komt een gabar altijd na een moeite. De. Komt een gabar altijd na een moeite. De. Meestal wel. Meestal komt Al-Ghabar na een Mubtada. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. In sommige gevallen komt Hij voor een mubtada Maar wanneer het geval is, dat zal ik nu niet uitleggen. Dat komt later inshallah. Dus nu concentreren op. Wat we geleerd hebben. Uh, eerst Moeptedde, die komt altijd aan het begin van de zin, en daarna komt al ghabar Nou, duidelijk, mag uh, je zien? Zijn er nog meer vragen? Gaddal Abdurrahman Ik hoop dat het niet te snel... Gaat. En uh, ik probeer ook een beetje stapje voor stapje te gaan en niet te snel, want dan verliezen jullie het overzicht. Beetje bij beetje, inshallah zullen we het beter doen. Naam Abdurrahman, je hebt een vraag. Broeder, in de voorbeelden hebben ze twee woorden gebruikt. Kan het ook zijn dat het, het uit meerdere woorden kan bestaan? Tuurlijk, naam. Je kan bijvoorbeeld zeggen, de at is het en groot de appel is zoet en groot de tofahatu is nog steeds mochtada holuwaton is nog steeds gabar maar daarna komt tuwa dat is weer iets anders dat is harfu'at en kabiraton is ma'tof ali. Dat is dus iets voor later. Dat is iets voor later. In ieder geval, antwoord op je vraag, de zin kan bestaan uit meerdere woorden, maar de regel zegt, als een zin begint met een ism, dan is die ism of te en als er een ism komt daarna wat informatie geeft over die moepte de. En samen met die moepte de. Wordt er een goede zin gemaakt. Een Jumla mofida gemaakt. Dan is de tweede is een gabbar. Dat moet je. Op dit moment weten. En er kunnen inderdaad. Nog andere woorden erbij zijn. Maar dan. Ja hebben ze andere functies. Nou. duidelijk? Tayyip. Broeder Abdullah, wat dan met je vraag? Of ik Kun je meer dan één moed hebben in een zin? En bestaat er ook. Wa en bestaat er ook een onzichtbare gabar. <laughs> nee, je kan niet meerdere de in één zin hebben. Want mofteden daarmee begint de zin. En de zin kan maar met één isem beginnen. Hij kan niet met twee, met twee uh, isems beginnen. Dus een is er maar één in één zin. In een kabar niet... kan hij onzichtbaar zijn. Nee, hij is altijd zichtbaar. Wat hij wel kan zijn, is dat hij niet als isem is, niet als isem, maar die bestaat uit een harf in een isem. Maar ook dat is iets voor later. Dit uh hoef jullie op dit moment niet te weten. Onzichtbaar? Niet. Hij is altijd zichtbaar. Maar hij kan wel uit meerdere woorden bestaan. Of zelfs uit een zin bestaan. Gabbar zelf kan of een ism zijn, kan zelf, zelfs een, uh, een zin zijn. Maar voor dit moment moet je weten gewoon dat het een ism is. Dat is voldoende. Voor nu. Nou. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus voor deze les, voor nu, moet je ervan uitgaan dat de vijl is gewoon ismis. Taib. Nog meer vragen of niet? Walaikum salam. Niet meer vragen. Najim, heb je nog vragen? vraag? Najim. Je hand is nog steeds omhoog. Heb je nog een vraag? Nee. Oh, nee. Dat was Abdullah. Oei. Dan gaan we... ...wat... Oefeningen doen. Laten we beginnen met oefening nummer 1, bladzijde 26. Opdracht zegt: Istaghrid kule mbtdein wa kule khabarin. Wat moet je doen hier? Je moet uit de volgende zinnen de eruit halen en de gabar eruit halen. Wie doet de eerste? الدوات مملوءة. الدوات مملوءة. استفنج. تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. مملوءه تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. تر. Even kijken. Broeder Kareem, het verhaal. Het is m'tada en m'amlu'atu is. Hoe heet het, khabar? Ik zend heel goed. Het dawatu is m'tada en <tod> m'amlu'atu is khabar. En dan wil ik <tod> dat <tfadal> je mij vertelt. Waarom het zo is. Tadda. Het dewatu, daar begint het mee. En Memlu'atu is vol en dat zegt iets over het dewatu. Afzend Barakal, ik heel goed. Het dewatu, daarmee begint de zin. En het is een issen. Dit is ook belangrijk hè? het moet een ism zijn. Het is een ism waarmee een zin begint. Dus, Mubtada. En Mubtada is altijd maar voor. Kijk maar, het dawaa, toe. Maar die zegt iets over Pidawad. Die is in dit geval dus vol. En, daarom is die, Ghabar. En als je Arab wil doen, dan zeg je, الدواء مبتدا مرفوع بالضمه الظاهرة في آخره أما ملوءة خبر مرفوع بالضمه الظاهرة في آخره نعم سوري ماريكي بنفراخ إيسر أويت هير لس ليزين خخيفا أو فر جزاكم الله خير تفضل تفضلي ياسر النزاح مدر نعم وجزاك المزاح دات ويل zeggen ا اتماكن خرفيش المزاح داتيكنت اتماكن فغراطيس is slecht. Is niet goed. Al-mizahu. Mubtada. Heel ja goed. Moderno is gebar. Achtste naam. Uh, Met zo. Jij ja mag de derde doen. Tot dan. المعلم حاضر المعلم يشير المبتدا يشير الاسم مرفوع حاضر الخبر يشير الخبر الاسم مرفوع نعم احسنت مار يزيتني المعلم اسم مبتدا ما زي تراونسي مبتدا تموت مبتدا زين ها مثل الفتحه او بالدال مبتدا يقول لي ما مرفوع ما هو هو مرفوع هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو المعلم هو هو مرفوع هو هو اسم مرفوع. ان اس خبر مرفوع المعلم هو هو هو هو هو حاضرون Betekend, is aanwezig. Nou, is aanwezig. de Najim, wil jij ook antwoord geven? Want de hele tijd zit je, je hand omhoog. Als je met ons bent. Taïd... زوستر أم داود تفضلي الهواء متجدد ظارس المبتدا ان الخبر الهواء متجدد الهواء متجدد باللغت متجدد بالتاكند ايش فرنيويند Telkens komt andere lucht binnen. Allahu wa ta'ala, hoe moet Heel goed. Mutha doen. Allahu wa ta'ala, hoe is. بطلب الإعراض المتجددون واحد اثنين بطلب المتجددون أوكر المتجددون تاينث فرنيونت إس مسخيدات إس تيدس فرس خبر مرفوع نعم يتنون أبدي خذت كذنيد كذي مدخل ما أردت خبرة مثل باء نعم حلو حلو de volgende, die mag Abu Imran doen. At Tadda. At-Tajiru, Aminun. At-Tajiru mubtada de Amarfoa en Aminun is khabar. Waar kan laaf ik? De volgende. لا تعرفون تاجروا امنوا ماذا تفعلون تاجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا محتاج تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا تجروا behoeftig. Nou, nog een keer afronden. al fakir Mohta Jun. الفقير محتاج بهوفتر الفقير مبتدا محتاج خبر أحسنت نعم أمه أمة الإسلام ده, فوق ده. الحذاء جديد الحذاء جديد فارس مبتدا من فارس خبر الحذاء جديد الحذاء بتكن شويصل شون جديد بتكن نيو فارس مبتدا انفايس خبر امه الاسلام نعم Ik wacht. Varis al-mubtada. In Varis al-khabar. In de zin. Al-hida'u. Jadidun. Sauer wat komen. De anderen kunnen intussen nadenken over de volgende, over de volgende. Ametul Islam of Ummetul Islam. Ik zie niks, jullie wel? Wat? طيب نحن نحن نقوم بقراءه محمد قصه آه... محمد قصه نحن نقوم بقراءه محمد قصه محمد قصه نحن نقوم بقراءه محمد قصه جديد ظارس بقراءه محمد قصه نحن نقوم بقراءه محمد قصه عبد الرحمن Waar is Al-Muqtada' en waar is al khabar in de zin Al-Hida'u Jadidun? Horen jullie mij niet? hoor jullie, jullie mij eigenlijk? Misschien dat ik uh, hier tegen mezelf zit te praten. Oké, okay, dan is het goed. <laughs> Want ik zie geen reacties meer houden. عد الرحمن الرحيم الحذاء جديد، الحذاء الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد أول الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد het الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد Abdelrahman. Al-Hadiqa tu Fasihatun. Al-Hadiqa tu Fasihatun. Wie doet deze? Al-Hadiqa betekent. De park. Of het park. Of de tuin. Fasihatun betekent. Ruim. Waar is al-Mutde en waar is al-Ghadar in deze zin? Even kijken, wie ga ik eruit halen? Is iedereen met ons eigenlijk? Even een, een controle doen. Iedereen die mij hoort, wil even zijn hand opsteken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oké, okay, ja. Ja, ja. De helft. De helft. En de helft is afwezig. Eén helft is hier en de andere helft is afwezig. Oké, okay, er komen nog meer. Ik hoor je wel, maar ik ben nog steeds aan het zoeken waar we zijn. We zijn op platzijde 26. Had je eerder moeten zeggen. Wat zijn 26? Nou oké, okay. nu... De helft van de mensen is aanwezig en de andere helft is afwezig. Oké, okay. het is meer dan de helft. Kijk wat mij opvalt is het volgende. Er zijn, of ik heb het ik. Er zijn geen geluid. Oké, okay, ja, dat kan. Je moet eruit gaan. Oh, ik schrijf in het Arabisch. Je moet er. Uitgaan en terugkomen. Wat ik wou uh, zeggen is, er zijn eigenlijk, uh, weet jullie hoeveel aanmeldingen uh, bij mij zijn geweest, dus hoeveel mensen hun e-mailadres hebben gegeven, Het zijn 136 mensen. 136 uh, aanmeldingen. En hoeveel mensen komen bij de, de, de lessen, even kijken, ik denk ongeveer 30. En hoeveel mensen luisteren naar de lessen, de helft daarvan, dat is 15. En hoeveel mensen werkelijk uh, meedoen, <laughs> jullie mogen zelf invullen. Hai, hey. uh, laat me staan. Eh... Uh, Even kijken. Tijd. goed. Jullie mogen jullie hand nu omlaag doen. Kijk, volgens mij ook doen. You move all hands. Ja. Oké. Okay. Gaan we verder. Al gaat hij doen wat gaat doen? Ja, 100 met 1-0 eraf. Zoiets, ja. Uh, het gaat erom dat die mensen die in ieder geval uh, ja, interesse hebben en ook de lessen volgen, serieus, dat die er baat bij hebben. Want uh, het is zonde, het is niet goed dat ik alleen maar hier en jullie ook de tijd zitten te verspillen, maar er moet echt resultaat komen. En ik zie, alhamdulillah, bij het uh, nakijken van het huiswerk, dat jullie het goed begrepen hebben. En dat, uh, ja, dat is goed om te horen en om te zien. Uh, aanmelden kan bij mij. Dus als je privé je e-mailadres geeft, dan is dat voldoende. Agikarim Karim, الحديقه اسم مبتدا الحديقه اسم مبتدا يا أخوت. ان فسيحة اسخبر خبر يا اخو دوس ذا دي بارك اوف ذا يا اخو ذا meer doen. Wie doet dat? Allebei maar voor, inderdaad. Allebei maar voor, omdat Moefta de en Ghabar is. Moefta is altijd maar voor en khabar is ook altijd maar voor. Dus de volgende keer kun je hier eigenlijk haast nooit fouten inmaken. Je kan nooit zeggen, al hadiqati Kati, bijvoorbeeld, nu weet je dat Moefta de maar voor is en khabar ook maar voor is. The last is in Ashoj Aratu Musmira we do this Het begint altijd in een zin en is een ism. Het is een ism waarmee de zin begint. Ash-shajaratu musmiratun. Aynakum ya talaba. Deze oefening is niet echt moeilijk. Sad dan achi Metsan. Als-hazaratou moesmeraton. As-shazarato is hier el-motedi. Moesmeraton is hier al-khabar. Nogmaals, achie uh, met zo. Het is moeptede. Ik zal het even opschrijven. Mubtada, de. de. In plaats van moepte die. is iemand die begint. En mubtada de is iets waarmee je, men begint. Ja, dat is het verschil. Mubtada, de. Niet mubtadi, die. Nou, de. Uh, nou. De volgende, de andere... Oefeningen, die bewaren jullie voor het huiswerk. En ja, goed, nu zijn we met les 9 eigenlijk. En gezien. En bij les 10, we gaan nog les 10 hebben. Dan gaat het over, dan gaat het over Jumim, de van en dan les 11 gaat over de al-Ismiyyah. En als we dat gedaan hebben, als we dat gehad hebben, dan gaan we inshallah ta'ala een toets afnemen. We gaan een toets doen over alles wat we tot nu toe hebben gehad. Uh, nou hiermee zijn we aan het einde van de les gekomen. En als er nog vragen zijn over de les of over Arabisch in het, in het algemeen, dan zijn die welkom in ta'ala. Wa wa abhamdik, ashadu wa ila illa wa atubu Ik heb nog een vraagje. Taddal, Achi Abu, Youssef. Taddal. Of ik heb ta'ala. Ik zal ta'ala mijn best doen om het vol te houden. Als jullie, als jullie het maar ook volhouden. Of barakallahu ta'ala. In welke vorm zal de toets worden afgelegd? Daar ben ik nog even aan het nadenken. Misschien ga ik dat via e-mail rondsturen. De toets. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon een les ga reserveren voor de toets. Dat ga ik nog eventjes kijken. Maar goed. Uh, dat zal niet echt veel anders zijn dan wat in het boek staat. Behalve dat er misschien... Ja, nieuwe soort of nieuwe komen. Nou, jullie krijgen ook cijfers in zijn alle Abu Isa Ibn Mubarak heeft een vraag. Wat dan? Zijn er ook in toetsen? Nee, geen inhaaltoetsen. Degene die toets wil doen, moet hij het gewoon de eerste keer te goed doen. Even kijken. Wie uh, was eerst? Uh, vraagje. Wat betekent letterlijk, bidamma ti abbaherati fi Wat betekent bidamma ti abbaherati fi Dat is de goede vraag. Um, Bamma, dat weet je wat het is dat is een kleine low die je schrijft op een letter dat is Bama Bahira betekent is zichtbaar v betekent in, maar in dit geval betekent op. Agirihi betekent zijn einde, de laatste letter. Dat is de letterlijke betekenis van de Dhamma de si Agirihi. Met de Dhamma die duidelijk te zien is aan het eind van het woord. Dus als we zeggen At-tufahatu Mopte, maar voor bedammat de Wahirati Achiri, dat bedoelen we het toevachat Muptede is maar voor de Damati met die kleine wou. Met die kleine wauw. Uh, Een wairati die duidelijk zichtbaar is, zie a op de laatste letter, namelijk hier de ta. Dat betekent dat, is het duidelijk? Eh, inshallah. Op inshallah zal ik vanaf volgende week beginnen. Waar kan ik dit boek, het boek vinden die jullie volgen? Uh, even kijken. Dan doe ik beroep op een van de broeders, Abdullah of Abu, Abu Yusuf, om de link te plaatsen naar het boek. En ook naar de opgenomen lessen. Want iemand vroeg naar. Een momentje, Akihina Jinn. Abu Yusuf zei dat hij eerder was vorige week. Dat hij eerder was, laat hem maar bewijzen. <laughs> En nu zitten jullie op elkaar te wachten. Jullie kijken wie de laatste is. Link naar de afgelopen lessen. En een link naar het boek. Even kijken. Abdullah Opstekend, letterlijk. Oké, dat is al op antwoord. Geyr. Uh, was de link, ach, Abdullah, was de link naar vorige lessen of informatie over het boek? Voor het Dat was info link naar info over het boek. Voor gaan zijn we de op even kopiëren. Ja, waar ik. Er komen nog meer. Waar uh, ik moest te laat lopen. Paid. Ach Najim. Heb je een vraag? Achie, ik kom van geen huiswerk, hè? Hoe kan dat, terwijl ik me al dat is vreemd. Ach, meneer ik zal even kijken of ik jouw e-mailadres heb. Kijk in ongewenste mail, want soms komen de mailtjes daarin. Ja, klopt. Soms komen de mailtjes in de ongewenste mail. Is dit je e-mailadres, bitte Nazim? Ja, dus uh, kijk in je ongewenste post. Misschien dat het daar staat. Beste broeder en medestudenten, ik heb een aantal lessen gemist. Dat was een ziekenhuis. Laam is daar. Aafakillah. Mijn gehoor laat het soms afweten in verband met spierziektes. Dat is al-Azim, rabbal arsh al-Azim, en uh, broeder Rustam, uh, je kan me, bij mij aanmelden. Dus als je via privé of via Whisper je e-mailadres geeft, dan ben je aangemeld. En broeder Abdullah die heeft links geplaatst naar voorgaande lessen en ook naar informatie over het boek. بودة كريم هبين فراخ ان شاء الله تعالى جزاك الله خير أخي عبد الرحمن طط بفوق ان دكير ان شاء الله تعالى عليكم السلام و الله و Het is wat we hebben gehad. Maar het kan zijn dat ik zeg maar iets vraag dat je zelf gaat zoeken. Maar in principe gaat het om die begrippen die we gehad hebben. Waar ik ons eraan af te Dat kan, alleen ja, het, is, het wordt wel zichtbaar voor iedereen. Als je het niet erg vindt, dan is het geen probleem. Om um hafza bent er nog? Ik mohem, ik Ik spreek hier Ik Ik Ik Ik Ik Ik ik ga inshaAllah t'Alayhi t'Alayhi Dus tot de volgende keer, inshaAllah Taala. t'Alayhi t'Alayhi t'Alayhi t'Alayhi